Al net schut met het NOS Journaal. Op de Maas bij Maastricht is vanochtend een vrachtschip gezonken na een botsing tegen de stuw. Niemand raakte gewond, zegt de regionale website L1 Nieuws. Volgens de brandweer botste het schip tegen de stuw door een zeer sterke zijstroming. Het schip van 67 meter lang ligt nu op de bodem tegen de stuw aan. Rijkswaterstaat bekijkt hoe het geborgen kan worden. Dat is op dit moment lastig omdat er veel water door de Maas stroomt. De Verenigde Staten hebben opnieuw sancties opgelegd aan Iran. De maatregel is een reactie op de Iraanse raketaanval op Israël op begin deze maand. De strafmaatregelen richten zich op de energiesector... en moeten ertoe leiden dat Iran geen olie meer kan verkopen aan buitenlandse bedrijven, met name in Azië. Het nieuwe dorp dat in de gemeente Zuidplas gebouwd gaat worden, gaat Korte Landen heten. De naam is gekozen uit ruim 2000 inzendingen.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 De komende tijd is bij helder weer een komeet te zien die maar eens in de 80.000 jaar dicht bij de aarde komt. De komeet heeft een diameter van bijna 3 kilometer en zijn staart van stof en gassen strekt zich uit over tientallen miljoenen kilometers. In Nederland is de komeet volgend weekend waarschijnlijk het beste te zien na zonsondergang en met een verrekijker of telescoop. Het weer, de bewolking wordt dikker en in de loop van de middag kunnen er lichte buitjes vallen. Het wordt niet warmer dan een graad of 13. Vanavond vanuit het westen stevige buien en de wind trekt aan. Met aan de kust soms zware windstoten. Morgen vooral in het noorden nog buien en veel wind. In de middag wordt het rustiger en dan opnieuw een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Herkenningsmelodie van Louis Davids. Opname 1928 met weet je nog wel oudje. En natuurlijk de muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld. De Koord draaier, daar bedanken we hartelijk voor. En uh, het komen nu weer een heleboel gezellig oud-Hollandse plaatjes. Oud-Hollandse vinylplaatjes met uh, oud-Hollandse muziek. Onder andere Doris komt voorbij. De Melody Sisters, maar eerst hier de Furayo's. Dat was natuurlijk een Amsterdamse zangkoord dat eind jaren 50 bekend uitverganen met covers van de Everly Brothers... met Choir Sisters, Rooftop Singers en andere Amerikaanse tienergroepen. De Four Youngsters, zoals de band eerst heette, werd opgericht door Joyce en Jan Schouten. Dat waren zus en broer, Ria Lubberink en Dick van Niehoff, nadat ze het cabaret der onbekenden vonden in 1957, geloof ik. Er werd er de eerste single opgenomen, een cover van Bye Bye Love... geproduceerd door Jack Pulterman. U hoort nu de voorrajo's met zeg niet nee. Zeg niet nee, ik niet nee, zeg niet nee, ik als ik vraag ga je mee, zeg dan niet nee. Mijn gedachten Van het moment Dat ik je ken En ik wil beslist niet wachten Tot ik 85 Ben Zeg niet nee he, he, he. Zeg niet nee he, he, he. Als ik vraag Om een zoek Zeg dan niet nee niet doen Maar zeg ja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 for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 Met zulke rozen als op jouw wangen, zou ik mijn kamer willen behangen. Dat gaf wat kleuras en wat fluras aan mijn leven. Voor zo'n zo vertrouwen zou ik mijn beeklomp willen geven. Met zulke rozen als op jouw wangen, zou ik mijn kamer willen behangen.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 als op jouw wangen zou ik mijn kamer willen behangen. Dat gaf wat kleurigs en wat floros aan mijn leven. Voor zo'n patroon zou ik mijn wijkland willen geven. Met zulke rozen. Als op jouw wangen zou ik me kamer willen behangen.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 En daarvoor hoorde u de Melody Sisters met Dankje voor die bloemen. En daarvoor natuurlijk de Foraio's met Zeg niet nee. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Een wandeling door de muziek van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Straks heb ik voor u het orkest zonder naam. Ook de butterflies komen voorbij. Nico Haak en de Paniksaiers heb ik meegenomen. Maar hier de Atergeuze met het meisje uit mijn dorp. In mijn de schoor, komt in dezelfde En wordt een nat van planen, zien mij voor liefde aan Toen kon ik haar vertellen, dat ik veel van haar hou En jij het pas met prinsen, ik wacht van jou Is deze uit het dorpje, waar ik geboren ben Ze is van alle meestjes, de mooiste die ik ken Van de jongens, van de compagnie, ik heb ze niet meer Als ik s'avonds in mijn bed, dan kijk ik steeds naar jouw portret. Je taï je zo rand. Je benen zo slang. Je haren zo blond. de rest zo rond. Bé, bé, bé. Ach, waarom heb ik jou niet hier? Ik heb jou niet maar op papier. Prizitten, waarom vado? Prizit te met hart. Zo. Je foto aan de muur waar mij doorlopend overstuurt. Priesitten, maar doe maar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 Verder gaan, je kijkt me zo een dag en dan Bep, beep, beep, beep, beep, ik s'avonds in mijn best. dan kijk ik steeds naar jouw portretje. Toen je zo lang, bip, je benen zo slank, je haren zo blond bip, De rest zo rond, bip, bip. ach waarom heb ik jou niet hier, ik heb jou alleen maar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 Kansen ook oh, Foxy Fox trot met je elastieke benen. Die wil elke avond naar het doen? ja, kom aan <laughs> Oh. Nico Haak en de paniekza uh, paniekzaaiers, moet ik zeggen, met uh, Foxy Foxtrot met je elastieke benen. En daarvoor hoor ik de barrefleis met Brigitte Bardot. En dan zijn er natuurlijk een heleboel uh, persiflage's opgemaakt, uh, schunnige plaatjes ook. Alleen ik denk van, ja, ik ga dat maar niet op de radio draaien. Misschien, het is erg vroeg natuurlijk, hè. Niet voor iedereen, sommige mensen staan al om zes uur op, maar tussen uh, negen en tien houden we toch een beetje gezellig. Straks vanaf... Uh, 10 uur hoort u uh, ZFM Jazz. En nu hoort u nog alleen maar oude, gouden klassiekers. Uh, Nederlandstalige klassiekers. Jazz is, uh, ja, of instrumentaal, of... Uh, ja, ik heb er niet veel verstand voor. Moet ik, hier, ik, ik, ik ga er ook niks over zeggen. U kunt gewoon straks luisteren tussen 10 en uh, elf uh, naar uh, ZFM Jazz. De volgende band, zei ik er straks al, het orkest zonder naam... was een radioorkest van de KRO. Kort voor en in de vroege jaren 50 opgericht. Door en onder leiding van Gerde Roos... Het eerste optreden vond plaats in uh, november 1946. Een oproep om een naam te verzinnen leverde duizend reacties op. Maar uiteindelijk werd orkest zonder naam als officiële benaming gebruikt. En u hoort ze nu, het orkest zonder naam met De Zuiderwind Pait. Een hart is Zal zijn. zolang zingt de cowboy in Texas. Nog altijd een cowboy refrain. Hier en maar Texas zal Texas niet reizen. wanneer daar geen cowboy meer is.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 dat deze geluidsdragers de tijds hebben doorstaan. De klanken van leer en met liefde bereidt onontbeerlijk... maar heerlijk groot kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort... met Mario Zandvoort. En prachtig haar, de bokken en de buurt zeden tot elkaar. En op de hoogte was, stond zwart bij de oude oh dus centraal station. Wie je weer op het perron? De burgemeester, zoals dat hoort, begon al tussen hartelijk welkomswoord. een wip met lijst en al, dit vond men toch wel wat al te gek. Ze kreeg in Ardus een plek. op een bord, dit in Latijn staan, de geit van Piet. En ieder die je na de spot zingt, als je er ziet. voor het lokale omroepen uit de Badpaatse Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud wollenstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kort Draaier. Daar nou, we bedanken we hartelijk voor. En de volgende formatie is uh, geen formatie, maar een dame. Anne-Maria Klazina, roepnaam Annie de Reuven. Kent u waarschijnlijk allemaal... Ze is geboren in uh, Rotterdam op 19 februari 1917. En al daar overleden op 1 januari 2016 was ze een Nederlandse zangeres. En ze was een van de populairste Nederlandse zangeres in de jaren 40 en 50. En uh, Annie de Reuver erfde haar voorliefde voor muziek van moederskant. Al tijdens haar schooltijd begon ze met twee jongens het muzikale trio The Rhythm Aces. Daarna zong ze bij een amateur big band The Blue Blowers. Nou de rest is geschiedenis hè. Dat met de Ramblers een debuut eind 1934. Toen was ze bijna 18 jaar oud. Ze deed auditie voor dirigent Theo Udo marsman En werd aangenomen en al snel was het door in de rechtstreeks radio-uitzendingen van de VARA. En u hoort er nu Annie de Reuver met het lied van de Pyramind. Van het Pyramind moet ik zeggen. Het Pyramind speelt heel de Duitse liedje. Van lief en leven. Zing je niet van zomerzonne? Laat het vrij door open vensters weven tot het dringt in het hart van rood en klein. Zing Langen fluisteren dat het haar van alle mensen kent. Zing je lied waar iedere vragen naar luistert, want in staat kan De orgelmaar draait onvermoeid de zwengel Eerst links, dan rechts, terwijl het orgel haalt en schokkend slaat een blond gelak. My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 Jellef, de nette man. Give mij de Wodka aan Nuschka en laat ons allein. De vodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. geef mij de vodka, Annoushka. En kijk ik niet zo pak. Als jij zo blijft kijken, ga ik direct op straat. Ik moet dak in dak uit mijn bester doen en jij zit mij op noodranzoen, maar in die fles zit nog een hele Hoe kun je het ooit bedenken, mij te weigeren in te schenken, heb je dan werkelijk geen gevoel? Geef mij de vodka Anuschka, en laat ons alleen. De Wodka begrijpt mijn mij, mijn jij ja, bent gemeen. Geef mij de vodka aan de schaap van mijn jij, mijn jij. Dan ga ik naar die, die heeft nog meer dan jij. Jij zit mij op Nootrand zoon maar in die flessen knoppen Hele buurt, hoe kun je het ooit bedenken? Meite weigeren in te schenken, heb je dan werkelijk in gevoel? Geef mij de Wodka, Anushka, en laat ons alleen De Wodka begrijpt mij, maar jij bent gemein Geef mij de Wodka, Anushka, van weiger je mij Dan ga ik naar Igor. die heeft nog meer dan Ja, dat waren Black and White met Geef mij de Vodka Anouska. Een opname uit 1954. En daarvoor hoor zusjes de roo met blauwe korenbloem. En de volgende dame is geboren in Amsterdam op 24 juni 1924. Ze is een Nederlandse zangeres, Yvonne Oostveen. En uh, zij heeft uh, lang geleden, op precies in zijn 1956, had ze, had ze een beetje. Nou ja, een beetje. Ze deden samen een paar liedjes. Uh, de Drie Kleine Kleutertjes met, uh, u kent hem waarschijnlijk wel... De trappelzak Boogie. Oei, de trappelzak Boogie, Mami, die loopt op je trap. de Boogie, de truffelzak Boogie, de trappelzak Boogie, de truffelzak Boogie, de Boogie, de truffelzak Boogie, de Boogie, de Boogie, Boogie, de Boogie, de Boogie, de Boogie,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 nu is je weg, nu is mama weer weg. Oei! De zadel daar, De zadel daar, boei! De zadel daar, De zadel daar, boei! De De zadel daar, boei! De zadel daar, De zadel daar, De De De De De Wat zie ik daar? Wat zie ik daar? Oh, wat een pracht van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 boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, wil je een lekker boogie?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 Ga met de hoed en dan besef ik weer zo goed dat ik je tienmaal leuker vind.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 Oh, Alles ken hij met gemaakt. Want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje hebt geplaat. Plaak, Zou je gewoon, mocht u soms met mij zakken willen doen? Hij regelt voor mij alles wat te maken heeft met Poen. Oh ja, en uh, hoort u af en toe een kraserige ton? Dan komt het omdat Tajaan hier legt te kluiven aan de microfoon. Tum, gaat die hond dan even aan? Nou, ons! Dus. Behind. Ook heb ik veel weg van Dianne Rossi. Alleen ben ik witter. En ik heb mijn haar niet in zo'n basje. Waar, oh, hij een van stupen. Wat is het mooi meegenomen? Wat ja, Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Ziet Geachte Vraag de denk je dat u weer gaan? Dat was uh, Tieneke Schouten. Pas niet helemaal uh, in het jaargetijde. Maar uh, ik vond het een leuke plaat. En uh, veel mensen zeiden draai die is, ja, eens. Eh, eh. Maar alles kan op de radio natuurlijk. U hoorde Tieneke Schouten met Leni uit de Takkenstraat. En daarvoor hoorde u de spelbrekers met een medley van al hun grote hits. En tot zover ook uh, deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Als u het gemist heeft natuurlijk op zaterdag. Als we geen bijzondere uitzending hebben wat betreft interviews en zo. Dan uh, kunt u de herhaling op zaterdag beluisteren tussen 1 en 2. Hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. Ik wens u zometeen heel veel plezier met ZFM Jazz. En ik laat u achter met Doris. En straks hoor je al, Maar nu mijn bolhoed op mijn ene oor. Ik zeg een fijn weekend. En misschien fijne zondag trouwens. Tot, tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2.